Ja. We hebben een serie over relaties, liefde en seks. En we hebben gezongen ook over al de relatie met God. Daar gaat het volgende week ook helemaal over. Vorige week hebben we het gehad over seksualiteit en hoe mooi dat kan zijn, maar ook hoe kwetsbaar. En twee weken geleden hebben we het gehad over liefde. Dat het bij liefde en ook bij seksualiteit en in alle relaties ook gaat om de ander. De ander. Wat wil de ander? Wat vindt de ander fijn? En daarbij aansluiten. Nou, en zoals je kunt zien... hebben we um, het vorige keer gehad over schoonheid van intimiteit... vandaag over kwetsbaarheid. Uh, maar je zult merken, het gaat een beetje door elkaar heen... vorige week en deze week. En ik moet ook zeggen, vorige week en deze week vormen ook echt een eenheid. Dus uh, als je in de mogelijkheid bent op oaseniewes.nl toespraken. Daar kun je de toespraak van vorige week nog uh, beluisteren. Uh, dus ik ga niet allemaal dingen herhalen. Uh, een aantal dingen zul je missen vandaag. Nou, dat is dan vorige week mogelijk al geweest. Maar uh, als je de mogelijkheid hebt, probeer dat nog te luisteren. Vorige week hebben we gekeken eigenlijk naar de hele lijn in de Bijbel. We hebben een stukje uit het begin van de Bijbel gelezen, uit Genesis en een stukje uit Deuteronomium, een stukje uit Spreuken, een stukje uit een brief van Paulus... en ook nog een stukje uit de brief van de Hebreeën, Een beetje door de hele Bijbel heen, van het begin naar het einde. Vandaag zullen we kijken naar twee stukjes tekst uit de Bijbel over uh, seksualiteit van Jezus. Want die hebben we vorige week overgeslagen en daar gaan we vandaag op inzoomen. Dus stukjes van wat Jezus zegt over relaties... Liefde en ook seksualiteit. Vorige week zijn er ook nog enkele vragen ingeleverd. Aan het eind van de vorige bijeenkomst konden ook mensen vragen invullen. En uh, daar kom ik ook vandaag op terug. Dus we gaan vandaag het helemaal hebben over intimiteit. De schoonheid daarvan, de kwetsbaarheid daarvan. Seksualiteit. Uh, en daar gaan we dus verschillende dingetjes uitlichten. Ook aan de hand van de vragen die vorige week zijn teruggegeven aan het eind van de bijeenkomst. Die neem ik dus mee en daar probeer ik iets van een antwoord op te formuleren. Even kijken. Doet hij het? Nee, hij staat nog niet aan. Kijk, ja, dankjewel. Dus vandaag de schoonheid en kwetsbaarheid van seks. En dat is dus het derde deel van deze serie. En nu gaan we met elkaar beginnen met de eerste tekst voor vandaag... Uit het Bijbelboek Matthäus. En ik nodig iedereen uit om even onder je bank te zoeken naar een Bijbel. En ook voor de Engels sprekende, sinds kort liggen er ook Engelse vertalingen onder jullie banken. Uh, dus je kunt ook in het Engels meelezen en meekijken. Ja, sorry, er liggen ook nog verkeerde boekjes. Dat zijn de liedboekjes. Nee, kijk, deze is het. It's this one. Het is de Bijbel. En dan gaan we lezen met elkaar uit het bijboek Matthäus en dan hoofdstuk 5. Dat is een stukje uit de bekendste toespraak van Jezus, ook wel genoemd de bergreden. Hoofdstuk 5. Ook wel zalig sprekingen staat er hierboven in deze vertaling. De zalig sprekingen. En dan gaan we naar vers 27 van het hoofdstuk. En dat vind je op bladzijde 1534 in de Bijbels die onder de banken liggen. Bladzijde 1534 in de Nederlandse vertalingen. Daar gaat hij. U heeft gehoord dat tegen het voorgeslag, tegen de mensen voor ons is gezegd... U zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit, werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af. Werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Nou, dat is duidelijke taal van Jezus. En als ik dit zie, dan denk ik dat er weinig mensen in hun leven nog nooit overspat hebben gepleegd volgens de definitie van Jezus. Tenminste, ik heb op deze manier al ...vaak overspel gepleegd. En dat vers 27 over dat overspel, daar wil ik als eerst even bij stilstaan. Want aan de hand daarvan kunnen we ook iets positiefs vinden. Want dit is vrij negatief geformuleerd, maar we gaan ook kijken, hey, wat, wat zit daar nog meer in? En het eerste punt wat ik wil bespreken is seks in een verbondsrelatie en in een consumentenrelatie. Even iets over het woord verbondsrelatie. Je ziet ook een plaatje van een supermarkt. Daar ben je een consument. Maar eerst even iets over verbondsrelatie. Je ziet in de Bijbel dat God wil met mensen een verbondsrelatie. Wat betekent dat? Dat betekent als het ware dat twee partners elkaar een hand geven. God geeft jou een hand als je aan hem wil overgeven. En jij kunt zijn hand pakken. En heb je elkaar vast. En als dan een van de twee het laat afweten, de mens dan blijft God je vasthouden. Dat is het bijzonder aan een verbondsrelatie. Dat je de ander blijft vasthouden... ook als de ander je loslaat. En op een bepaald moment gaat het wel weer goed... en dan pak je God ook weer vast. En je zou kunnen zeggen... in een huwelijk tussen man en vrouw... is er ook sprake van een verbondsrelatie. Namelijk, je wijdt je aan elkaar toe. Je zegt, ik ga helemaal voor jou... door dik en dun. Wat er ook gebeurt... Ik ga voor jou. En we hebben vorige week uitgebreid, daarbij stilgestaan. Binnen de veiligheid die dan ontstaat. Tussen twee mensen die zich totaal aan elkaar toewijden. Die elkaar vasthouden, ook als het even tegen zit. Binnen die relatie komt seksualiteit het mooist tot uiting. Is de schoonheid van seksualiteit het meest zichtbaar. Is het echt prachtig. Nou overspel is eigenlijk een vorm die niet is in een verbondsrelatie, maar is een vorm van seks buiten een verbondsrelatie. En je zou dat kunnen noemen een consumentenrelatie, net zoals bij een supermarkt. Je gaat naar een supermarkt, je koopt daar iets en als het bij een andere winkel goedkoper is, ga je naar de volgende winkel. Want je wil voor zo goedkoop mogelijk een goed product. Dan ben je een consument. En Jezus heeft daar moeite mee. Hij zegt, als jij seks ook ziet als een consumptieartikel dan gebruik je het niet goed. Het is bedoeld voor in een verbondsrelatie en niet als een consumptieartikel. Want een consument die zegt, weet je, als ik het elders beter kan krijgen, dan ga ik daarvoor. En waarom gaan mensen vreemd? Maar ik denk, een van de redenen, een van de belangrijkste redenen is... iemand heeft een relatie, je hebt zo'n verbondsrelatie... Dus je zit helemaal aan de ander vast, je hebt de ander trouw beloofd en het wil even een tijdje niet zo. Je wil eigenlijk de ander wel een beetje loslaten. Nou, dan heb je misschien ruzies of wrijvingen in je huwelijk. En als je wrijvingen hebt, ontstaat er afstand. En als je afstand hebt, dan is intimiteit lastig, want intimiteit is juist heel nabij wie je partner zijn. Maar je hebt misschien wel een seksuele behoefte, dus je wil bevrediging. Je wil niet die nabijheid, je wil niet die moeites oplossen, want daar heb je nu vandaag even geen zin in, maar je hebt wel zin in seks. Nou, als consument kun je dan denken, nou dan zoek ik het buiten mijn huwelijk. Er is een leuke collega op mijn werk, en dat is best wel spannend, vind ik best wel leuk. En dan kun je seks gaan consumeren met je collega, in plaats van met de partner aan wie je trouw belooft. Nou, en Jezus geeft aan... Dat is niet de bedoeling. De bedoeling van seks is juist dat het iets is voor binnen het verbond. Binnen die hechte relatie. Het is juist om die ruzies dan op te lossen en daarna weer volop te genieten van seksualiteit. En zo zou je kunnen noemen, seks is eigenlijk een soort van verbondsvernieuwingsfeestje. En dat is ook psychologisch zo, uh, heb ik me laten vertellen. Of neuropsychologisch uh, Wanneer twee mensen seksualiteit met elkaar beleven. komt er oxytocine vrij in je hoofd. Dat is een stofje wat maakt dat je je hecht aan die ander. met wie je op dat moment uh, seksualiteit viert. En het is dan ook de bedoeling dat je dan dus meer gaat hechten aan je partner. en niet aan een willekeurig iemand daaromheen. Dus uh, seks bedoeld als binnen een verbondsrelatie. En daarom zegt Jezus: overspel plegen. Dat is niet hoe seks is bedoeld. Nou, dat was het eerste wat ik nog even wilde aantikken aan de hand van vers 27. Dan iets over vers 28, over de schoonheid van seksualiteit. Want vorige week heb ik daar al een aantal teksten over gelezen. Dat God helemaal, uh, ja, seksualiteit heeft bedoeld als een gave voor alle mensen om enorm van te genieten. En waarom? Omdat hij zoveel van mensen houdt... geeft hij ons graag goede en mooie gaven. Maar iemand die schreef op het briefje afgelopen week... van ja, ik zou er nog wel meer over willen horen. Dus daarom wil ik er nu nog dieper op ingaan... op de schoonheid van seksualiteit. Wat is dan het bijzondere aan seksualiteit? Ik zou zeggen, het bijzondere is... dat je je totaal helemaal geeft aan één persoon. En dat is dus weer heel kwetsbaar. Wat Ton ook al net vertelde... Iets over die kwetsbaarheid. Je geeft je helemaal, niet alleen maar lichamelijk, maar ook emotioneel, ook met je wil, ook met je gedachtes, ook geestelijk. Je geeft je totaal aan de ander. En dat is zoiets moois, dat er zoiets is op aarde, dat je je totaal aan iemand kan geven zonder dat die ander daar misbruik van gaat maken. Nee, die ander die biedt jou ook die veiligheid waarin dat ook kan. En ik zou zeggen, dat is misschien wel uh, de schoonheid van seksualiteit. Je geeft meer dan alleen maar wat je met je ogen kan zien, fysiek, maar je geeft ze helemaal. En dan ben je bij die ander helemaal veilig. En dan zegt Jezus in vers 28, wanneer je naar iemand kijkt en je denkt aan seks met die persoon, terwijl het niet jouw partner is, dan geef je eigenlijk niet aan die ander. Dan consumeer je eigenlijk van die ander, zonder dat die ander het weet. Waarschijnlijk. En Jezus zegt: dan is het dus niet op zijn moois. Dan is het niet zoals het is bedoeld. Dan, dan wil je eigenlijk niet helemaal geven. Je wil eigenlijk alleen maar nemen van die ander. Want op dat moment heb je uh, seksuele uh, behoeftebevrediging, wil je hebben. En dan mis je eigenlijk waar het om gaat binnen seksualiteit. Um, dat even iets over schoonheid: dus je helemaal weggeven aan de ander. Een derde punt, want ik wil niet dat aan vier punten langslopen, we gaan naar het derde punt voor vandaag. En dat is hoe belangrijk is seks. En daar heb ik vorige week eigenlijk nog helemaal niks over gezegd. En daar wil ik vandaag uitgebreider bij stilstaan. Hoe belangrijk is seks eigenlijk? Want er gaan twee preken over, vorige week en vandaag. Is het dan zo belangrijk? Ik denk dat we ook wel kunnen zeggen dat we in een oversekste maatschappij leven waar zoveel aandacht is aan seksualiteit... moeten we dan ook nu weer hier in de kerk het erover hebben. Zou je kunnen zeggen. Nou, ik heb vorige week al uitgelegd waarom we het erover hebben... maar ik denk dat het sowieso goed is om bij onszelf na te gaan, inderdaad. Hoe belangrijk is het nou echt, seksualiteit? Als ik naar mezelf kijk als voorbeeld... Eh, toen ik tiener was... heb ik best wel wat uren van mijn leven besteed aan seksualiteit. Je zou wel kunnen zeggen, het was voor mij zo belangrijk dat het een soort van afgod van me was. Het was een soort van namaakgod, seksualiteit, voor mij als tiener. En ik fantaseerde erover, als ik later getrouwd ben, dan wordt het helemaal geweldig met seks. En, en op een gegeven moment had ik vriendinnetjes en dacht ik, wauw, nu gaan we daarvan genieten. En op een gegeven moment heb ik ontdekt dat eigenlijk seks was voor mij belangrijker dan God zelf. Dus iets wat God aan mensen geeft, als een gave, wordt nog belangrijker dan de gever... ...van die mooie gaven. En ik heb bij mezelf op een gegeven moment ontdekt dat ik er ook verslaafd aan was. Dat ik niet een dienaar was van God, maar dat ik eigenlijk een dienaar was van seks. Ik was niet meer vrij, ik was een slaaf geworden van seks. En ik ontdekte dus bij mezelf, hey, het was eigenlijk voor mij veel te belangrijk. En weet je, er is een heel groot nadeel van namaakgoden ofwel van het vereren van gaven die God geeft in plaats van de gever zelf, God zelf, er is een heel groot nadeel, dat, dat is namelijk het bevredigt uiteindelijk niet duurzaam. Het grote nadeel van namaakgoden is dat het je eventjes bevrediging geeft en daarna voel je je weer leeg. En dat heb ik echt heel vaak ervaren, ook in de jaren dat ik zelf verslaafd was aan seks. Het geeft je even de bevrediging, maar daarna voel je je weer leeg. En ik heb op een gegeven moment ontdekt in mijn leven dat God, de gever, die kan leegte vullen in mijn hart, die de gaven niet kunnen vullen, die de namaakgoden niet kunnen vullen. God kan mijn liefde geven, en daar heb ik er twee weken geleden uitgebreid over gehad, over de liefde die God aan mensen geeft. God kan mijn liefde geven die echt daadwerkelijk mijn hart vult. En ik moet wel zeggen, ik ben wel een lek mandje, maar ik zie bij mezelf, als ik steeds weer opnieuw me laat vullen... met de liefde zoals we ook net hebben gezongen... dan gebeurt er echt iets. Dan verander ik, dan verandert mijn hart. En dan komt er een vervulling die ik eerder nog niet heb gevonden. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in Psalm 37, vers 4. Verlustig je in de Heer... en Hij zal je geven wat je hart verlangt. Met andere woorden, zoek al je geluk bij God... staat in een andere vertaling... en Hij zal je geven waar je naar verlangt. Of zoals Jezus het zegt... Zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen zullen je gegeven worden. Maar ga eerst bij God zelf kijken. En hierover is een prachtig verhaal in de Bijbel wat dit uitlegt. En dat is het tweede stukje wat ik vandaag samen zou willen lezen. En dat is uit het Bijbelboek Johannes en dan hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4, dat is vier boeken verderop in de Bijbel. En dat kun je vinden op bladzijde 1672. Johannes hoofdstuk 4. En dan gaan we daarvan lezen de versen 13 tot 18. Een prachtig stukje over bevrediging en ook over leegte. Ik heb er een plaatje bij gezocht van dit verhaal. Een vrouw bij de bron en Jezus in witte kleding zit op de rand van een waterbron. En Jezus is in gesprek met deze vrouw. Johannes hoofdstuk 4 en dan de versen 13 tot 18. Ze zijn met elkaar in gesprek over die waterbron en over het water. En dan zegt Jezus dit. Jezus antwoordde en zei tegen de vrouw... Ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen... Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen Jezus: Mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen heeft u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat heeft u naar waarheid gezegd. Jezus in gesprek met een vrouw over dorst hebben. En Jezus switcht op een gegeven moment over naar een ander level. Niet meer over lichamelijk dorst, maar over geestelijk dorst. Over leegte in je hart. En dan zegt Jezus dit. Als jij van mij gaat ontvangen... dan kan ik jouw hart zo vervullen... dat je nooit meer leegte gaat voelen in je hart. Dat je hart zo vervuld wordt van mij... dat je gaat vinden wat je zo zoekt. Want die vijf mannen die jij hebt zou je kunnen vertalen, dat waren allemaal mannen... met wie jij een soort van consumptierelatie hebt gehad. Je hebt steeds gezocht naar bevrediging. Je hebt steeds gezocht naar een vulling voor de leegte in jouw hart. Maar met elke man die je hebt gehad, heb je het uiteindelijk niet kunnen vinden. Waarom niet? Het geeft je uiteindelijk niet de bevrediging die jij zoekt. En die nu je man is, of waar je nu mee bent... Met hem leef je niet in een verbondsrelatie, zegt Jezus, maar met hem ben je ook eigenlijk aan het consumeren. Jezus zegt, mag ik alsjeblieft die leegte opvullen en zoek het niet langer in seks. Zoek het niet langer in een partner en als ik die partner maar heb, dan word ik helemaal blij en gelukkig. Hij zegt, zoek het in de eerste plaats bij mij. Een prachtig stuk, maar ook een heel schaamtevol stuk voor die vrouw. En ook voor mij als ik denk aan hoe lang ik wel niet mijn bevrediging heb gezocht in seks in plaats van in God. En ik sprak hierover laatst met een, met een single en ik vond het heel mooi wat die persoon zei. Hij zei, ik heb er nu voor gekozen als single om mijn geluk in de eerste plaats bij God te zoeken. En niet als een soort van desperate single door het leven te gaan. En wat denk je? Ik begin ook echt steeds meer geluk bij God te vinden. Ik dacht eerst, alleen als ik een partner heb, kan ik gelukkig worden. Maar toen zei die persoon, nu denk ik er anders over. Nee, ik kan ook met God heel gelukkig zijn. En terwijl ik dat nu zo geloof en probeer te leven, zei die erachteraan... zoek ik wel naar een partner. Maar ik ben niet meer desperat. Ik denk niet meer dat in seksualiteit of in een partner... en die intimiteit met een partner... en in de sociale intimiteit... dat er daarin mijn geluk wordt bevredigd. Ja, het is iets moois wat God geeft... en ik ga naar op zoek... maar ik ga niet meer denken dat ik daar alles van moet verwachten. Ik vond het heel mooi en kwetsbaar... zoals die persoon dat zei. En ik vroeg, en... hoe gaat het dan bijvoorbeeld nu met seksualiteit? Hij zei, nou, dat gaat ook beter... nu ik het op deze manier doe. Soms vind ik het nog steeds lastig... Als single. En er komt ook nog een hele zondag over single zijn binnenkort. Maar ik merk echt dat ik daar ook een stukje rust in heb ontvangen. Oh, wow. En ik sprak hier ook over met een uh, homoseksuele christen. En die is ook vrijgezel. En die zegt, ik heb homoseksuele gevoelens. En ik lees de Bijbel en ik denk dat ik niet... Uh, met iemand van hetzelfde geslacht zou moeten gaan. Dus ik kies ervoor om voor de rest van mijn leven celibaat te leven. Alleen te zijn. En dat is niet altijd makkelijk, zei hij. Maar ik kies ervoor. Zeg ik, maar hoe doe je dat dan met intimiteit? Ik bedoel, elk mens heeft toch ook genegenheid, warmte, intimiteit nodig. En toen zei hij dit. Hij zei, ja, God, die geeft mij die liefde. Maar hij geeft het niet alleen maar zomaar heup-plop. Nee, hij geeft het ook door mensen heen. Hij zei, ik heb voor mezelf gewoon helder gekregen in mijn hoofd, wat heb ik nodig aan intimiteit? Toen had hij het onder andere over lichamelijke intimiteit, emotionele intimiteit, geestelijke intimiteit, sociale intimiteit en hij noemde er nog een paar. Hij zegt bijvoorbeeld lichamelijke intimiteit, als ik bij mijn familie of vrienden ben, dan knuffel ik veel met ze. Want ik ben een mens die liefde nodig heeft, ook lichamelijke intimiteit. En toen ik met hem had gesproken, heb ik hem ook een enorme, dikke, lange knuffel gegeven, deze homo. Want ik ben heel trots op hem. En toen zei hij emotionele intimiteit, ik heb ook vrienden waar ik echt diepe gesprekken mee voer. Waar ik ook die intimiteit mee ervaar. En hij zei, ook geestelijke intimiteit, met sommige vrienden bid ik. Lees ik samen de Bijbel, ervaar ik ook die vorm van intimiteit. En hij ontving Gods liefde door al die mensen om hem heen. En hij zegt, op deze manier heb ik mijn weg daarin gevonden. Dat vond ik echt heel mooi en bemoedigend om te horen. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat wij het huwelijk of ook seksualiteit gaan ophemelen. Van, oh, als ik dat maar heb, een partner, of als ik maar seks kan beleven, dan wordt alles goed. Weet je... In het huwelijk is ook heel veel gebrokenheid. Is ook eenzaamheid. Daar zijn heel veel ruzies. Niet om te zeggen het huwelijk is niks, nee het is iets geweldigs. Maar sta je er niet op blind, maak er geen afgod van. De realiteit is dat het huwelijk ook gebroken is. Dat het soms heel moeilijk kan zijn als je eenmaal getrouwd bent. En ook wat betreft seksualiteit binnen dat verbond, binnen dat huwelijk is er ook nog heel veel wat lastig is. Ik, ik was aan het Google en ik vond op gezondheidsnet.nl... dat bijvoorbeeld 30% van de vrouwen maakt nooit een orgasme mee. Vindt nooit een hoogtepunt binnen seksualiteit. 14% van de mannen heeft erectieproblemen. Dus ook daarin is gebrokenheid. Ook daarin is het allemaal niet uh, geweldig en altijd makkelijk. Nou, wat dit betreft wil ik nog even een zijwegje bewandelen... Over hoe belangrijk is seks. Want vorige week was er ook iemand en die stelde ook de vraag. Van um, als ik nou ben getrouwd en ik merk dat mijn ja, uh, intimiteit met mijn vrouw niet zo uh, helemaal geweldig is nog. Hoe kan ik daar nog in groeien en wat valt er dan nog te groeien? Dat vond ik een hele goede vraag. En daar wil ik nog even kort op inzoomen als een zijwegje. Ik heb ook gezegd van leer erover praten. Daarom hebben we het hier vandaag ook over. Als je erover leert praten, kun je, je ook ontwikkelen in seksualiteit. Ik denk wat er te winnen valt is meer intimiteit. Dichter bij elkaar komen. Niet alleen seksualiteit beleven als een lichamelijk iets, maar ook als emotionele eenwording. Als geestelijke eenwording tussen twee mensen in die verbondsrelatie. Dat valt er volgens mij te winnen, waardoor seksualiteit mooier kan worden. ...en nog meer schoonheid kan krijgen. Uh, ik denk ook, is dus meer bevrediging ook op die manier... ...voor beide uh, partijen. Want heel vaak, uh, of heel vaak... Uh, ...ik weet van veel mensen met wie ik heb gesproken over seksualiteit... ...dat uh, voor mannen is het niet zo ingewikkeld om klaar te komen... ...maar voor vrouwen is dat soms veel ingewikkelder. Nou, hoe kun je, je daarin ook ontwikkelen als man en vrouw? En ik denk dat hierin ook nog een sleutel ligt... Op wat stukje intimiteit. Ik heb ook in de voorbereiding voor deze serie ook een toespraak geluisterd van een seksuoloog. Van een volgeling van Jezus die ook seksuoloog is. En een seksuoloog is iemand die heeft psychologie gestudeerd op de universiteit. En daarna een specialisatie gedaan op het gebied van seksualiteit. En deze persoon die zei, dat vond ik heel bijzonder. Van de tien punten die hij gaf, van de tien tips over seksualiteit, waren er acht die gingen over intimiteit. Hij zei bijvoorbeeld, leer samen bidden met je partner. Leer samen bijbel lezen met je partner. Ga met je partner wandelingen maken in het bos. Ga aandacht aan je partner besteden, meer en meer. Ga de kinderen weer een kitchen, een weekendje doen bij uh, iemand anders en heb even lekker de aandacht met elkaar. Hij noemde allemaal punten van werk aan je relatie. Probeer als man en vrouw echt een hartsrelatie te krijgen. Probeer echt diepe vriendschap met elkaar te krijgen. Want binnen die intimiteit die dan ontstaat op zo'n dag of in die dagen. Daarbinnen is seksualiteit het mooist voor beide partijen. Dus dat heeft me wel ook aan het denken gezet. Wat dit betreft is er ook wel denk ik een verschil tussen man en vrouw. Namelijk dat vrouwen denk ik meer intimiteit nodig hebben. Om van seksualiteit te genieten dan mannen. Ik ga het een beetje bot uitleggen. Mannen zijn als een ladenkast, zou je kunnen zeggen. Ja, alle mannen kun je hierin identificeren. Nee, geen respons. Niemand herkent zich in een ladenkast van de mannen. Maar wat bedoel ik hiermee te zeggen? Als een man en een vrouw bijvoorbeeld eventjes een botsinkje hebben gehad, oneenigheid of een andere mening over iets wat een beetje Verwijdering heeft gebracht. En op een gegeven moment is er weer wat meer toenadering daarna, omdat het is uitgesproken op een goede manier. Dan kan die man, dat laadje waarop staat ruzie, die kan hij zo, hup, dicht doen. Dat hebben we weer afgerond. En dan kan hij één seconde later tegen zijn vrouw zeggen, schat, zullen we nu naar boven en zullen we nog vrije vanavond? En dan gaat namelijk het laadje met seksualiteit open. En dan is die ander dicht en dan is dat klaar. En dan is het afgesloten. Maar um, ik heb ooit dit voorbeeld zelf van iemand gehoord. En ik herken me erin. Vrouwen die zijn... oeh je kan het niet zo heel goed zien. Jawel, hier wel. Vrouwen die zijn misschien meer als een hangkast. Ja, ik kon geen mooie hangkast vinden met mooie rondingen. Maar uh, hij is ook vierkant. Sorry. Uh, maar in ieder geval... Vrouwen, die, daar is het meer een geheel in de hersenen. Ik weet niet of dit ook wetenschappelijk aantoonbaar is zo, maar bak niet uit. Uh, met andere woorden, als daar ruzie is geweest, dan is het niet meteen weer goed, één minuut later. Maar dan duw dat wel eventjes. Dan is er eerst weer echt een stukje veiligheid, intimiteit nodig. Dus als mannen, zorg dan ook voor die veiligheid en die intimiteit uh, voor je vrouw, als het even kan. Goed. Dat even als zijwerkje over die vraag die werd gesteld vorige week. We gaan naar het laatste punt voor vandaag, radicale beslissingen. Daarvoor kijken we nog even terug naar het stukje wat we als eerst hebben gelezen, waarin Jezus hele heftige taal gebruikt over radicale beslissingen. Jezus zegt daar, als je nou merkt dat je ogen blijven kijken uh, naar iemand die niet jouw partner is, en je krijgt daarbij... Uh, uh, gevoelens van lust en van seks uh, met die ander. Ruk dan je oog uit. Hele heftige taal. En vervolgens geeft hij het voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld steelt... als jouw handen dingen doen die je niet moet doen... hak hem eraf. Nou, ik ben nog nooit iemand tegengekomen... die Jezus op dit punt letterlijk volgt. Ik denk ook niet dat het zo is bedoeld. Ik denk wel dat wat Jezus bedoelt, dit is... Wanneer jij eh, op het gebied van seksualiteit verkeerde keuzes maakt, dan kun je schade oplopen die nog veel erger is dan een afgehakte hand. Dan kun je misschien wel schade oplopen die nog erger is dan met één oog door het leven gaan. Met andere woorden, eh, ga er goed mee om. Want als je verkeerd met dingen omgaat, dan kan het ook schade opleveren. Ik zeg niet dat het altijd zo is... maar volgens mij zegt Jezus wel... maak radicale beslissingen. Breek ermee als het niet goed is in je leven. En uh, ik heb Peter Moon bereid gevonden... om hier kort iets over te delen. Over zijn leven hierover. Dus ik nodig je uit om hier kort iets over te vertellen. Vorige week kregen ja, groot applaus voor Peter. Vorige week hadden Peter en ik... na de bijeenkomst nog een gesprek hierover. En toen gaf hij aan van... Hey, uh, ...mijn ervaringen zijn als volgt. En dat wil ik graag ook met jullie delen. Bedankt ja. voor je kwetsbaarheid en eerlijkheid. Nou, ga lekker zitten zeg. Ja, nee. ik ga lekker zitten. Ja. We hadden het uh, vorige week, er waren toen ook natuurlijk wat, uh, wat jongeren meer in de zaal. En toen hadden we het erover van, ja, mag dat nou? Dat was altijd de kernvraag, hè. Mag je nou wel of geen seks voor het huwelijk hebben? Daar draaien we heel graag omheen. Uh, ik ook. Dus toen wij nog niet getrouwd waren. En... Ik ben er wel achter gekomen dat het antwoord is, ja dat mag. Als ze het aan mij vragen dan, ik zal het ook tegen mijn eigen kinderen zeggen, ja dat mag, maar. En ja maar is altijd nee want, hè, dus euh, komt er iets anders. En, en dat is, ja als we in Corinthië zegt Paulus ook bijvoorbeeld van, alles is mij geoorloofd maar niet alles is nuttig. En Waar ik zelf dan achter ben gekomen, ik heb een ander verleden dan De Deborah. Deborah is altijd netjes in de kerk opgevoed, ik niet. Dus ik had ook een, een rugzakje, zoals ze dat dan maar noemen. Ik had ook al dingen gedaan met andere vrouwen. Uh, nou, van alles en nog wat. Um, en toen wij uh, getrouwd waren, netjes, heb ik met echt heel veel pijn en moeite, zeg maar, ze hebben niks gedaan. Uh, als het aan mij had gelegen, dan was dat mislukt. Maar Deborah was daar iets sterker in. Um, maar zelfs na ons, uh, nadat we getrouwd waren, kwam ik erachter van, hé, hey, uh, ja, ik heb inderdaad allemaal flashbacks van vroeger, dingen die ik heb gedaan. En, uh, ja, ik had er misschien een beetje last van, maar ik vond het niet zo'n heel groot probleem uh, in het begin. En uh, Deborah, die kwam er later eens achter, had er ook me een beetje moeite mee. Van, hé, hey, uh, ja, ik voel het eigenlijk niet zo veilig en uh, doe ik het wel goed. Uh, ja, wat denk jij nu eigenlijk van mij? Want jij hebt al heel veel ervaring en zo en ik niet. En, uh, ja, toen merkten we eigenlijk van, het is eigenlijk helemaal niet prettig. Het is eigenlijk helemaal niet uh, zoals het waarschijnlijk bedoeld is. Want uh, nou ja, ik had allerlei dingen die ik dan dacht van, oh zo moet het dan waarschijnlijk of zo. Of dat uh, hey, uh, projecteer je toch op je, op je, op je vrouw dan. En, en de boer had eigenlijk iets van, ja, wat eigenlijk heel, ja, heel veilig en heel rustig had moeten beginnen. Ja, daar, had ik, daar voelde ik me eigenlijk helemaal niet zo prettig bij, omdat nou ja, we durfden het er ook niet over te hebben. Dus uiteindelijk hebben we daarover gesproken. Hè? En dat is niet na twee maanden helaas, maar dat, dat duurt dan toch eigenlijk best misschien nog wel een paar jaar voordat we het daar goed over hebben gehad. En, en, en toen merkte ik we eigenlijk weer dat als het in wat jij ook zei, van als je het over hebt, heb je weer dingen beleden, ook dingen verteld van hoe was het dan en nou ja, wat vinden we daar nu van. En daarna is het eigenlijk heel weer weggegaan en zijn we er allebei eigenlijk van, uh, van genezen. Dus als mensen aan mij vragen van, nou ja, mag je seks voor het huwelijk hebben dan zeg ik altijd, uh, ja dat mag. Maar um, ja, ik zal er wel bij zeggen, als je dan ooit nog wilt trouwen, dan heb je misschien wel vijf jaar nog problemen ermee. Dus uh, ja, of je wacht even, uh, en, ja, of je zorgt dat je vijf en als je het helemaal niet oplost, heb je misschien je hele huwelijk de problemen mee. En, ja, wij zijn heel snel getrouwd. En ik denk, ja, dan heb je nog, als het goed gaat, nog 60, 70 jaar om ervan genieten. Dus dan kunnen die zes maanden, volgens mij, kunnen er ook nog wel bij. Dus, uh... Dankjewel, mooi. Heel gaaf. Ja. Ja, het is altijd kwetsbaar om ook hierover te spreken, ook hier in zo'n zaal als nu. Maar het is denk ik toch goed dat we dit soort dingen gewoon kunnen bespreken. Zodat... Ja, we gaan voor goud en voor de schoonheid die God erin heeft gelegd. En voor niet minder dan dat. Um, dus die radicale beslissingen maken. En vorige week heb ik ook al gezegd, en daar wil ik nog ook nu mee gaan eindigen. Er is altijd een nieuwe kans. Wat er ook is gebeurd op het gebied van intimiteit of seksualiteit in jouw leven. En ik heb ook gemerkt dat er soms is die... ...macht die er over je kan komen op het gebied van seksualiteit zo sterk kan zijn... Uh, ...dat je denkt, ik kan niet meer op een goede manier daar ooit mee omgaan. En ik heb een bijbeltekst die mij altijd erg heeft geholpen... ...toen ik zelf bezig was met seksverslaving en daarmee aan het worstelen was... Uh, ...dat Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend. Hij heeft de duivel, de demonen heeft hij ontwapend... ...en openlijk te schande gemaakt en daardoor overheen getriomfeerd. En wat betekent dit volgens mij? Dat Jezus heeft de Satan gewoon te kijk gezet. En ik denk als je wil breken met ook uh, seksuele dingen in je leven die niet goed zijn... waar je zelf ook een aandeel in hebt gehad dat ze niet goed zijn geworden... dan uh, uh, is het goed om het open te gaan maken. Alles wat jij in je duistere hoekje, in je eentje doet... Uh, waar niemand iets van weet... daar is de Satan alleen maar heel blij mee. Want daar blijf je in gevangen. Op het moment als je het gaat delen met iemand... Iemand bij wie je je veilig voelt, een goede vriend of vriendin of familielid of iemand op je connectgroep. Dan wordt het open en dan kan er licht bij komen. En dan kan die, die overwinning van Jezus ook op het gebied van seksualiteit in je leven erbij komen. En dan kan er ook echt overwinning komen, is mijn ervaring. Dan moet je wel dus enorme drempel over van schaamte... Maar doe het, het is het meer dan waar. Toen ik erover mee ging praten, ik zal nooit meer vergeten. Voor de eerste keer van mijn leven toen ik iets ging vertellen aan iemand dat ik verslaafd was aan seks. Toen zat ik daar, toen zei ik ja, ik moet iets vertellen wat er niet goed is in mijn leven, maar ik, ik ben eraan verslaafd. En toen zei die ander, oké, okay, wat is het dan? Toen zei ik, ja, ja. Toen heeft het serieus één kwartier geduurd voordat ik het woord seks durfde te noemen. Daarna. Naar nou, dat zinnetje. Ik schaamde me zo enorm. Maar ik ben zo blij dat ik die drempel over ben gegaan. Want daardoor kwam er openheid. En toen kon ik er gewoon over praten met mensen. Dat is over um, dat Jezus jou wil bevrijden. En dat kan wel radicale keuzes vragen. Um, en ik weet ook, uit eigen ervaring ook helaas, dat je ook slachtoffer kunt worden. Niet alleen maar de dus schuldig dat je ergens aan bent, nee, dat je ook slachtoffer bent op een gegeven moment van uh, verkeerde vormen van seksualiteit. Uh, en ook daarmee is er ook enorme schaamte om die te overwinnen. En die kunnen ons ook enorm in een greep houden. Uh, ik heb zelf ooit seksueel misbruik meegemaakt en uh, ik schaamde me enorm daarna. Maar ik heb ook ontdekt dat Jezus voor die schaamte is gestorven van het kruis. En ik kwam een prachtig plaatje tegen hiervan. Dat Jezus heeft mijn schaamte gedragen toen hij stierf aan het kruis. Jezus hing, kijk hier heeft hij nog een mooi broekje aan. Maar Jezus was gewoon naakt aan het kruis. Totaal schaamtevol. Hij hing daar schaamtevol, zodat mijn schaamte op hem werd gelegd. En toen ik dit ontdekte, kon ik ook op een gegeven moment de daden van mijn seksueel misbruik vergeven. En toen hij vier, vijf jaar later terugkwam bij hem en zei... ja. Toen en toen is er iets misgaan tussen ons. Het spijt me heel erg. Wil je me vergeven? Toen kon ik hem vertellen. Ja, graag. Zeker nog, ik heb je vier, vijf jaar geleden al vergeven. En dan kan je door een, door een herstel, een vernieuwings- en genezingsproces gaan. En dan kan je echt verder komen. Dat kan soms weken of maanden of jaren duren. Maar het begint bij over die drempel van schaamte heen stappen. Breng je schaamte bij Jezus. Want Hij wil jou helpen. Ook als je het zelf zo moeilijk vindt. Hij wil jou helpen om overeind te komen. Als je in de greep bent van schaamte over seksualiteit. Of het nu je eigen schuld is of dat het je is aangedaan door mensen om je heen. Oké, okay, we gaan zo met elkaar luisteren. Dit is een stukje verwerking als je dat wil. We gaan zo met elkaar luisteren naar een momentje van uh, muziek. Piano muziek. Een stukje meditatie voor jezelf... om alles even te laten bezinken. En um, ik moedig je aan... om um, iets in die tijd te doen voor jezelf. Want ik dacht, ik wil gewoon... dat er een mogelijkheid is voor iedereen hier aanwezig... om hier iets mee te doen. En ik weet wel, je kunt dat niet organiseren... maar ik wil het wel een beetje faciliteren. Hier staat dat kruis van Jezus. En... Ik zou je straks willen uitdagen, iedereen hier aanwezig, als je dat wil, om zo naar voren te komen tijdens het zingen. Dus niet tijdens het instrumentale stukje muziek, maar tijdens het zingen. Om daarmee eigenlijk tegen Jezus te zeggen, Jezus, ik ben ook gebroken. In mijn leven is het op het gebied van seksualiteit ook niet altijd goed of ook niet altijd goed geweest. Dat kun je daarmee zeggen. Jezus, u heeft uw lichaam gebroken. U bent gebroken aan het kruis. En ik kom nu met mijn gebrokenheid bij u voor heling. En vergeving. En genezing. En je kunt ook zeggen, Jezus, ik kom bij u. En wat er ook nog gaat gebeuren in mijn leven. Ik wil gewoon zeggen, u mag ook heer zijn over mijn seksualiteit. Ik wil ook u volgen. Ik wil ook u volgen op het gebied van seksualiteit. Dat wil ik ook bij u brengen en daarvan zeggen, Jezus... Ik wil u daarin gehoorzamen. Dus wat mij betreft kan iedereen straks in actie komen. Um, en ik heb daarbij um, onder de banken liggen, die als het goed is overal, liggen er papiertjes. Een soort van anonieme enquête over seks tussen God en jou. En dat heb ik gedaan om jou daarin een beetje op weg te helpen. Als dat jou helpt. En dan kan je dan straks, als je dat wil, kan je dat hierin stoppen. Om het op die manier bij Jezus te brengen. Waarom? Ook omdat ik zo graag wil dat je hiermee een stap zet vandaag. Ook al is het zo'n klein stapje, het maakt me niet uit... maar dat iedereen op de een of andere manier even in beweging kan komen. Een stap kan zetten richting God wat betreft seksualiteit. Dus ik heb opgeschreven... misschien zeg jij wel... ja, ik wil met mijn als toekomstig partner... wil ik het zo en zo gaan doen. Of misschien wil je een actie ondernemen... Ik wil vrijkomen van mijn seksverslaving. Of ik ga met iemand in gesprek over de beschadigingen... die ik heb opgelopen op het gebied van seksualiteit. Dat je vandaag een klein stapje neemt. Of ik open het gesprek over seksualiteit met iemand die ik vertrouw... want ik heb een behoefte aan om mij met iemand over te kunnen spreken. Maar dat je vandaag die stap zet, ja, ik ga het doen. Of ik wil genieten van seks binnen het huwelijk, niet erbuiten. Of ik bekeer mij van verkeerd omgaan met seksualiteit... En ik bid een gebed Heer, help mij om voortaan te genieten van seks naar uw wil. Of iets anders, een opmerking of een vraag die jij hebt over seksualiteit. Schrijf het op de achterkant en handel vandaag richting God. Oké, okay, laten we kort een moment bidden en dan gaan we met elkaar die tijd hebben van reflecteren. En als je zegt, ik heb geen briefje onder mijn bank of ik kom het niet vinden, en liggen er hier nog een paar, die kun je altijd even pakken. Laten we samen bidden. Hemelse onze Vader... ...we komen bij u om u te danken... ...voor wie u bent. Om u te danken dat u zoveel van ons houdt... ...dat u ons zoiets moois... ...maar ook zoiets kwetsbaars... ...als seksualiteit heeft gegeven aan ons. Om er enorm van te genieten... Heer, maar we weten ook vanuit ons eigen leven... dat er ook dingen mis kunnen gaan. En dat er ook in deze wereld ook heel veel misgaat op dit gebied. En daarom komen we ook bij u, Heer, als, ja, als gebroken mensen. Om u te vragen, Heer, om uw hulp. Om herstel. Om vergeving voor onze zonden. Om reiniging. Om kracht. Hier om de overwinning over verslavingen. hier om uw warmte, uw liefde. hier en om dingen nieuw te maken, zoals u dat ook heeft gedaan in het leven van Peter. Dat hij ook merkt van ja, het is nog niet goed, maar dat het op een gegeven moment goed is geworden. De genezing is gekomen. Hier we komen bij u en we verwachten alles van u. Heer, zoals we hebben gezongen, we lift up our eyes to the giver of life. In Jezus' naam. Amen. Mag je muziekje starten? Dan hebben we dus eerst een moment van stilte en luisteren. En dan straks gaan we nog zingen met elkaar. Tijdens het zingen mag je dan, als je dat wil, mag je naar voren komen om iets tegen God te zeggen op het gebied van seksualiteit.